Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Iraanse presidentsverkiezingen zijn gewonnen door Masoud Bezeskian... de gematigde kandidaat. In de eindronde versloeg hij de hardliner Said Jalili... met 53% van de stemmen. Bij de eerste ronde vorige week kreeg Bezeskian ook al de meeste stemmen. Hij belooft toenadering te zoeken tot het westen. Spoorbeheerder ProRail begint vandaag met grootschalige werkzaamheden... rond station Amersfoort Centraal... In ruim zes weken wordt een groot deel van de sporen en de complete bovenleiding vernieuwd. Daar gaan reizigers last van hebben. De komende week vallen de treinen uit tussen Amersfoort en Baren. En vanaf volgende week zaterdag is Amersfoort Centraal twee weken helemaal afgesneden van het spoornet. Dat heeft grote impact omdat vanaf Amersfoort treinen in alle richtingen vertrekken. De grootste luchthaven van Milaan wordt vernoemd naar oud-premier Berlusconi, die ruim een jaar geleden overleed. De Italiaanse minister van Transport heeft dat bekendgemaakt. De luchthaven heet nu nog Malpensa... naar de boerderij die vroeger op die plek lag. Eerder was er ook al sprake van dat de andere luchthaven van Milaan... Linate, naar Berlusconi zou worden vernoemd. Maar daar stak de burgemeester een stokje voor. Met Malpensa lukt het wel omdat die buiten de gemeente Milaan ligt. Frankrijk is op het EK voetbal door naar de halve finales. De Fransen wonnen na strafschoppen van Portugal... Ondanks veel kansen over een weer werd in de reguliere speeltijd niet gescoord. In de verlenging ook niet. Met de strafschoppen was Joao Felix de enige die miste. Hij schoot tegen de paal. Eerder op de avond plaatste Spanje zich voor de halve finales ten koste van Duitsland. Het werd na verlenging 2-1. De halve finale tussen Spanje en Frankrijk is komende dinsdag.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met yes. nu, Tobak Leeft. Ja, Tobak yes, Leeft. De allerbeste. Op de radio. Oké, okay, everybody, rise and shine. Oh, we are shining What's so much. Op de dory zitten die gasten van Tobak Leeft en alweer... Dus Komt samen op dit moment. Echt yes! toebak leeft op de radio. Fijn dat u het toestel hebt aanstaan. Ik ben nog even wat technische dingen aan het oplossen. Maar ik weet niet hoe het werkt. Maar goed, komen we zo misschien nog wel achter. Uh, fijn, toestel op aanstaan. Ja, ja, zeker. Ja. fijn dat jullie er weer allemaal zijn. Ja. Wie? En, uh, nou, alle luisteraars. Alle luisteraars. <lacht> <lacht> al die, alle vijf? Uh, ik had een ja. lijst met al die luisteraars. Maar die ja. ben ik even vijf. Ja. Oh. ja, dus echt, uh, echt een hele lange lijst. Maakt het nou, ook zijn er meer dan je denkt. Af en toe word ik er toch op aangesproken. Ja. Van, uh, ja, wat leuk uh, wat jullie doen. En uh, ja. ja, die muziek ook wel. En, uh, <laughs> die muziek ook wel? Ja. ja. Dus, uh, het is echt een beetje van, nou ja, uh, wel actueel en lekker fris. We zijn okay. lekker fris. Nou kijk, dit was even goed. Even een brief die we ingestuurd kregen. Die even ja. voor te lezen. We zijn klein, nu hopen. lekker fris. Ja, zeker. Ja, dat was een slappe hap. Eh? Ja, mag ik dat zeggen? Dat was slappe hap. ja nou, okay. kijk, Wilders sure. luistert dus niet. Ja, ook. nee, je snapt Wilders. Ik heb jouw commentaar echt niet nodig. Nee, We hebben afgelopen niet. week hebben we zitten kijken naar... Waar hebben we naar zitten kijken? Het, het leek wel allemaal kinderen bij elkaar... Die elkaar aan het pesten waren. En dan via een andere social, lijntje, social media lijntje, gingen ze ook nog even wat in de groep gooien. Daar ging anders weer op reageren. En ik denk: jezus, het ging alleen maar om de vorm. Ja. En die meneer, ik vond echt ik, heb echt. ik had echt met hem te doen. Ik vond hem bijna zielig. Dat zielig is niet helemaal het woord. Uh, maar ik had, ik had wel wat met te doen met Schoof. Ik denk, het begint aan een nieuwe functie. Ik denk mezelf, ik wil de Nederland gaan redden, jongens. We gaan met een lekkere club mensen... Nou oh ja, een lekkere club. Nou ja, als iedereen zich meegedraagt... Oké, okay, ik vind het een lekkere club mensen. Gaan we Nederland weer op het juiste spoor zetten. Gaan ze me allemaal aan zitten vallen. De zegt dan... Waarvoor heb je de club mensen gekozen? En waarvoor wil je met die club mensen samenwerken? En waarvoor heb je niet gezegd dat die mensen... Mijn club mensen aanvallen? Dus wilde ook nog even een punt maken. Het was echt een heel iets raars. Ik ja. zag wel, Fleur Agema had later wel een beetje spijt. Dat ziet er apart uit, trouwens met die bril. Dat was heel apart is Waarschijnlijk heeft ze weer een goede coach om haar te helpen... om zich goed te presenteren. Nou, ja, tegenwoordig die nieuwe mode... ik denk dat ik heel oud word, denk dat is. Uh, en die had wel zoals ja... het was niet helemaal de juiste manier om te reageren via Twitter... om nog even iets uh, over de groep ja. te zeggen. Maar goed, ja. dat is uh, nu allemaal gedaan. En schoof hoor je in allerlei social media kanalen... hoor je zeggen... Maar nou, ik kwam toch tevreden thuis. Mijn familie dacht bij mezelf... nou, die is helemaal afgebekt... en die is helemaal klaar met de politiek. Nee, je waren echt verbaasd gewoon. Dus, nou... Het lijkt me ook wel heel naar hoor, als je, als je echtgenoot of, wat, of partner, ja. weet niet. Als, die, als, die, als je dat dan via tv ondertussen volgt, dat je denkt, oh wat wordt die onder vuur genomen. En ik denk ook altijd, oh wat ben ik blij dat ik niet zo'n functie heb. Hij is ook wel een beetje naïef nog. Ik vind hem nog wel een beetje naïef. Hoewel in sommige uh, gesprekken wel nou, wat voren komt. Maar gisteren met het gesprek met de minister-president. Hij werd te vaak onderbroken. Hij was niet ja. krachtig genoeg. En de presentator dacht, oh, ik kan hier nog wel overheen. En daarom, dus, hij moet het wel een beetje leren. Maar toch, ik zie toch wel... Nou, ja, ja, ja ik zie langzaam wel iets voorschijn komen. Okay. Ik bedoel, Rutte was hè, even te glad. Je moet erin groeien. Ja. En ik, maar ik denk ook in de tijd dat onze Jan-Peter Balk Balken en er kwam. Dat het, dat het toen veel minder was. Hoe bedoel je minder? Nou, die is toen ook begonnen, ook als blaagje. Ja. ja, ja dat ja, was echt ja. uh, Harry ja. Potter, hè? Zei ja. ook en, zo. en dat die dan toch uh, zich wel heeft weten te manifesteren. Want die is toch ook wel acht jaar geweest, of zo? Oeh, goede vraag. Dat lijkt het zoek op. Nou ja, goed. Het is, ik denk dat als sinds Castricum, uh, uh, uh, zeg maar, aan het interview is geweest. Ja. Dat het allemaal. Uh, dat het allemaal wat. Je moet wat directer en wat sneller. Je kan zeg maar gewoon. Uh, op je fiets worden aangehouden of van je fiets af worden getrokken. Of weet ik veel, om een, een reactie te geven. Vroeger moest je een afspraak maken met de minister-president. Ja. Tegenwoordig ga ja. je zeggen: En hey, wat vind je daar ook van? We hebben een zondebok nu. Ja, Het is eilig... meneer Kastricum. Ja. Die heeft oh. er gewoon alles in gang gezet met Poundnieuws. Eh, om het allemaal even wat... Eh, moet je oh. Gewoon meteen reageren. En dat is ja Jair natuurlijk is ook als een persoon ervoor. Die ja, pakt die ook vind ik wel aan, sympathieker. Gewoon. Ja, die is wel sympathieker. Ja, ja. Zeker. Die gelooft wel in het mooie van de mensen. Er komt binnenkort natuurlijk ook een documentaire over Rutte. En dat had graag Jair ja, willen maken. Maar hij was net te laat fuck. Oh. Die heeft nog heel veel leuke dingen met hem uh, beleefd eigenlijk. Ja. Goed, wat is jou afgelopen week zo uh, bijgebleven? Nou ja, inderdaad is dit uh, gebeurd. Maar ook dat... Uh, Rutte een onderscheiding heeft gekregen van het Rittergrootkruis. Ja. ja, echt het kruis. En hij was de vierde of zo die, van de gewone mensen die dat hebben gekregen. Ja, normaal als je zeg maar vrijwilligerswerk doet, dan kan je ook een uh, orde krijgen in de oranje toondrager. Is het een hè? Nee, dat is niet, echt niet. Echt niet. Maar, maar hij heeft wel iets meer gedaan en het, uh, het heeft niks te maken of de, de politieke richting goed was, maar gewoon dat hij zoveel inzet heeft getoond dat hij daarvoor hele hoge onderscheiding heeft gekregen. En er waren ook nog vier andere politieke leiders die het ook hebben gekregen al. Die okay. wel dus, maar het is wel, uh, wel bijzonder wat hij daar voor elkaar heeft gekregen. Goed, straks onder andere de geschiedenis en de Zandvoortse berichten. Wat speelt er hier? Is hier het al een beetje politiek uh, onrustig of niet. We zit allemaal op één lijn. Eerst maar even een heel oud plaatje. What the fuck? I want a girl with a mind like a diamond. I want a girl who knows what's best. I want a girl with shoes that cut and a... who is fast and thorough and sharp as attack? She's playing with her jewelry. She's putting up her hair. She's touring the facility and picking up slack. I want a girl with a short skirt and a long jacket. <sighs> up early I want a girl who stays up late I want a girl with uninterrupted prosperity Who uses a machete to cut through red tape With fingernails that shine like justice And a voice that is dark like tinted glass She is fast, thorough, and sharp as attack. She is touring the facility and picking up slack girl with a short skirt and a long Het zijn de leukste platen die gewoon over echt hele knullige dingen gaan. Het leven. Het leven gewoon, ja. I want an, a, a girl with a, a short skirt and a long jacket. Oftewel een korte rok en een lange jas. Oh, dat vind ik echt zo uh... Kan dit nog wel? Kan dit <lacht> nog wel? Is dit nog wel woke? Is Why dit nog not? Oké, er zit toch een seksuele drift achter op een of andere manier. Dat zo'n vrouw, zeg maar, die long jacket opengaat... gaat. misschien ook oh. een soort potloodvenster. Eigenlijk wel, ja. Oh. Dat je, zeg maar, die lange jas gaat open... en je, wat een lange benen. Jezus. Nou, doe mij maar even koffie. Zo is het. Goed, die is leeft op de radio. Het is nog een beetje twijfelachtig in het weer. Het is nog me volgens mij is het een beetje nat geweest vannacht. Maar volgens mij uh, gaat de zon schijnen. ik uh, ik, ik, ik, ik, ro ik roep maar wat. Ja, dat was een slappe hap. oh ja Mag ik dat zeggen? Dat was slappe hap. Ja, dat is goed. Dat hebben we nu wel gehoord eigenlijk. Ja, ik ben al lang blij dat het nog een droog was. Ja, dat is waar. Ja, ja? Je moet er niet denken dat je nap wordt geregeld. Dat is echt het einde van de wereld. gewoon Nou ja, het is gewoon niet fijn. Nee. En dat je ook denkt van... Oh, ik heb uh, speciale pasjes voor een stoel... Op een, bij een bepaalde strandtent. Die ik nog nooit gebruiken. Het is gewoon al... 6 juli vandaag. Heb jij, heb jij ook een, stoel, zeg maar, een speciale stoel gereserveerd bij de Nijmeegse Vierdaagse? Nee, dat nee? niet. Dat niet, dat die, niet. die grote zetels langs de kant neergezet. Die zijn allemaal weggehaald. Dat zag ik gisteren. Echt waar? Allemaal weggehaald. ja, ja. Door de een of de andere onverlaat Door de burgemeester. Uh, uh, burgemeester, hoe heet hij nou ook weer? Uh, uh, Bruls. Uh, Bruls. Br Bruls. Oh. Ja, die heeft uh, gezegd, het is klaar. Dat troepen allemaal langs de kant van de weg. Je ziet ook mensen, echt vlak langs de auto's, alle dingen neerzetten. en lijntjes spannen en zo. Je denkt, het lijkt wel een vrijmarkt in Amsterdam. Ja. Maar goed, die zijn allemaal weggehaald en opnieuw moet er weer een oude stoel op worden geduikeld om daar neer te zetten. Dat mag één dag van tevoren, had ik begrepen. Oh. Dus, maar goed, jij hebt het over stoel bij een strand en om lekker in de zon te zitten, natuurlijk. Ja, ja. maar dat is helemaal niet gebeurd. Dat is nog steeds niet gebeurd. Ik, ik wacht met uh, spanning af. Ja, dus. Maar ik, uh, ik zie hier wel een grappige, nou niet grappig, een bericht. Als standaard. denk je toch van, nou, wat, wat kunnen ze nou jatten bij mij? Wat moeten ze met zo'n stoel of met, uh, met van die uh, uh, dingetjes om in je tanden te poeren? Maar. Ja, als jij ondertussen een Rolex op hebt. Want een nep-patiënt vroeg aan de tandarts uh, of hij uh, geholpen kon worden. In de behandelkamer heeft hij dus gewoon de tandarts beroofd van zijn zeer dure horloge. Had hij me even afgedaan om ver in zijn mond te rijken? Is dat het dan? Ik weet het niet, maar de, de, de tandarts haalde de man op. Van nou komt hij binnen, gaat hij zitten. Ja? Dan haalde hij een enorme hamer tevoorschijn. Daarmee heeft hij de tandarts bedreigd. Oh, oh. En de man eist het horloge, een zilveren Rolex Daytona is hij behoorlijk duur volgens mij. En het slachtoffer vroeg op daar nog even, hij zag hem wegrennen hey. en uh, hij is achter op een scooter gesprongen en weggereden. Maar wacht even hoor, ik, ik snap even, Ik bedoel waarvoor ga je naar zo'n tante die, die zeg maar een Rolex om zijn pols heeft? En dan zit je elke keer dat weet je, hij hij naar je pols, zit je naar het pols te kijken. Waar heb ik dat allemaal bekostigd? Die Rolex? Ja. Nou, kom hier. Ik komt oh, allemaal door het leed van anderen. Ik geef ze een hamer van de dingen en ik ben helemaal al besoden, Ik betaal dus al jarenlang gewoon veel te veel. Ik is ja. klaar, met je weg, weg. Volgens mij zijn die een paar ton die, die horloges. Jezus. Maar nice. ik heb wel laatst ook een bericht gelezen. dat... Uh, uh, een tijdje zijn ze door, de, door het dak gegaan qua prijs. En dat die prijs dan nu weer uh, lager is geworden. Ja, echt die prijzen. Gewoon mijn, mijn vrouw was een tijdje, mijn tandarts in Alkmaar. Die ging me ook vertellen welke vakanties ze allemaal had gedaan. Dat je denkt, oh ja, leuk. Oh, ja. je was naar daar naartoe. En nou, ik daar had naartoe... het nu even over het horloge zelf. Ja. Dat die ook zo'n uh, enorme vlucht had genomen uh, qua hoogte van prijs. Want, uh, dat is echt... Hij ah, is... was 4,5 tot en toen was dat weer uh, 2,75, weet je of zoiets. Oh, Oké, okay, dus. Dit is echt enorm. Het is, het is een soort belegging eigenlijk, ja. Dus het is wel een uh, belegging die zo van je pols kan worden gegrist. Nee, goed. Ik had nog een voorstelling dat hij misschien gewoon gerold was en dat hij niet eens in de gaten had. Dat zou kunnen, maar hij is me met een hamer. Kom hier, maar. Met een te, hamer! Kom met een hamer! Nou, fijn allemaal. Goed, verder in de krant vandaag allemaal te lezen. Onder andere gaan ze de bijstandsfraude uh, een beetje anders aanpakken. Ze hebben natuurlijk met de, de, de bijstandsfraude toch uh, de plank flink misgeslagen. En nu denken heel veel gemeentes, dit moeten we anders gaan aanvliegen. 30% van de gemeentes heeft het gebruik van de algoritmes afgezworen. Gaan we niets meer doen. Ben je bijvoorbeeld een, een, een, een zoon van, wat was het een een wagenkampbewoner of zoiets, is. Dan uh, gaan ze jou niet extra controleren. En ze gaan je er ook op wijzen van, meneer, wist u dat u niet helemaal volgens de regels dingen invult. Wist u dat? Heeft u wel de juiste informatie tot u genomen? Ik wil u het nog een keer uitleggen. En dan pas, als u echt niet wil luisteren... dan willen we u wel aanpakken. Dus ja, gaan er heel voorzichtig mee aan de gang. Want ze willen niet nog een keer... Uh, uh, ja, stoot aan dezelfde de steen, zeg maar. Ze vinden het, uh, het, het heel gênant wat er allemaal gebeurt. Het is ook met die, al die families die uh, zelf moesten betalen... waar het helemaal niet waar was. Goed, dus... Uh, dit betekent wel weer dat de, de, de vrouwdeurs vrij spel hebben, zeiden dus ze alweer in de krant. Dus nou, ben benieuwd allemaal weer. Oké, okay, even tijd van rustig uh, muziekje. Even wakker worden gewoon. Dat is altijd Platen die ik heb kunnen vinden de laatste tijd. Lola heet ze. Lola Jong. En ze is toch jong, klopt. Uit Brockhampton in New York. Kom, of New York, Engeland komt ze vandaan. En mocht je dit nou leuk vindt, het is niet anders zo kabbelend wat ze maken. Als je het hier ook wel even een scheurend gitaartje bij. Dit is Messi, de nieuwe single die uit is. Ze heeft een EP'tje. This what means for you anyway. En ze is wat opstandig. Dat kan je inderdaad wel een beetje horen, dus dat is uh, grappig om te horen. Ze treedt 24 februari op in de Melkweg. 24 euro'tjes, kijk, kijk. dat eens wat ontdekken? Dat is leuk. Ja, dat is een leuke goed, prijs. Duurt nog wel even, 24, uh, duurt nog wel even. Maar goed, uh, heb je geduld. Dan kan deze uh, dame nog een beetje aan je groeien. Dat je denkt: van, ja, ik vind hem echt goed. Ik vind hem echt goed. Ik ga er gewoon heen. Ja, Zeker, daar voelt trouwens een nieuwe single van Miles Kane. Hij is helemaal een su <tie> surfdude geworden. Normaal maakte hij hem nog een beetje zoetsappige muziekjes. kan me nog in dat hij een plaat maakte. Ging hij met zijn hondje met de tram ging hij naar de kust en dan liep hij daar over het strand. Nou, dit is echt dat je denkt, hij is op het strand aangekomen. Volgens mij heeft hij een surfplank van zijn wagen afgetrokken. En maakt hij gewoon even een, uh, een tochtje over het water met deze nieuwe plaat. Dat heette uh, All Kinds of People. Ja, alle oh, ja. soorten mensen doen dat surfen. Zeker. Nou, laat je helpen. je wel inspireren. ja. All kinds of people, all kinds of water. Net buiten de stad Utrecht hebben archeologen een kanaal uit de Romeinse tijd ontdekt. Oh, dat is dus kijk. afgelopen week gebeurd 15 meter breed. En het kanaal verbond dus de Rijn met de Hollandse IJssel. En uh, het laat ook echt zien, volgens de erfgoedwethouder uh, Rachel Rachel Strefland. Uh, dat het echt helemaal mischerp aangelegd. En ze denken dat het ongeveer rond 50 jaar na Christus uh, is aangelegd. Want toen had je de, de Noordgrens, de, de zogenaamde Liem. Maar ja, ik vind het wel bijzonder dat ze dat echt kunnen zien van... Oh, dat was toen dat was het zo oud is zo'n kanaal. Ja. Dat ze dat kunnen dan zien dan. Oké, okay, ja, die Romeinen waren een tijd ver vooruit. Ja. Ik zit af en toe nog wel eens op uh, History Channels. Dan zit ik uh, op een bepaald tijdstip, ja raad tijdstip... Overweg, overdag zit ik televisie te kijken. En dan krijg je altijd van die uh, ancients, aliens of zoiets. Dan gaan ze oh, ja. weer te, allerlei dingen bekijken. En dan denk je van, ja, dit is zo mooi gemaakt. Dit is echt duizenden jaren oud. Dit kunnen de mensen gewoon niet gemaakt hebben. Nee, hier maar... hebben ze hulp van gekregen. En van wie? Van de computer of zo? Nee, van buitenaardse wezens. Ja, nou je had toen toch gisteravond was je toevallig weer een herhaling van Stargate. Oké. Okay. En dat was ook even het verhaal, was ook dat het een, een alien was en de mensen was makkelijk te integreren en uh, die hadden toen die hele Egyptische beschaving aangelegd. En door die gate hebben ze al die mensen meegenomen naar ja. een andere planeet. Ja, oké. Okay. En dan denk ik denk van ja. Ja, nou, ja, waarom ook niet? Nee, niet, waarom ook ja? niet? Hoe lang je naar nou, zo'n serie zit te kijken, dan krijg je uiteindelijk, kom je in de rabbit hole. En dan denk je, nou, het zou best kunnen doen. Dat ze hier zijn geweest en dat ze ons hebben helpen opgroeien. uiteindelijk zijn ze naar een andere planeet gevlogen en zijn ze daar weer geholpen. Maar goed, ik zat gisteravond toch even laat de alien te kijken. Oh, ja, die kwam daarna. Oh, daar blijf je gewoon naar kijken. Dat je denkt, ja, ik zou er ook in denken. Die vind ik te eng. Die vrouw, <laughs> gewoon zeg maar, die komt naar je toe, helemaal naakt. Dan zegt dan ga je met me mee? Dan zeg ik, nee, nee, ik heb, ik heb thuis toch al belangrijke dingen te doen, denk ik dan. Natuurlijk ga je mee. Je neemt jullie de hand en dan loop je gewoon naar het zwembad. En dan ga je naar wilde dingen doen. En nou goed, uiteindelijk alien is Alien natuurlijk uiteindelijk gewoon. Is dat een... die blonde actrice? Ja, die, ja, die mooie. Oh, ja. Ze hebben het ook, dat je elke keer, keer denkt van. als oh, ze zal goede bedoelingen hebben. Tot op een gegeven moment wordt ze natuurlijk wel een lizard. En dan denk je: oh nee, het is toch anders. Oeh. Nou goed, uiteindelijk moet ik toch maar uitgestemd. Ik moet er gewoon maar uit uurtje slapen voordat ik het rijpje ga presenteren. Maar... Je hebt echt heel tot aan het eind gezien, zo beetje. Nee, bijna. bijna. Och, nou goed, maar ja. goed, ik vond het altijd door tot de spreekt. Je weet op. eigenlijk al hoe het afloopt. Dan denk ik, ik denk soms als we. Oké, okay, er gebeurt het dan dat, dat. Nou, weet je, ik ga wel slapen. Want, uh, ja. Je weet het gewoon al. Je ja, maar, hebt al. In de jaren zoveel films. We zijn gezien. gewoon beeld in die film die, die me gewoon wel aanspreken. Ik denk, ja, logisch. gaat uit de kleren vandaan, is het weer zo plat. Ja, ja. zo plat. Is zo simpel is het leven. Zo simpel het weer. Wat Ik ben mezelf weer betrapt denk. We De fanatieke fans van deze band. Zullen ze herkennen ja, dat dit de Casabia nieuwe single is? Ik ben altijd benieuwd. Want het is een heel toegankelijke Italian horror. Happenings is de nieuwe cd. En die hoor je hier in de zaterdagmorgen. En het is er alweer tijd voor. Mm, het nieuws gaat beginnen. Jazeker. Toe leeft. Nieuws uit Zandvoort. Nieuws uit Zandvoort. Zondag 7 juli. Stille tocht. En dat is morgen. Want er is veel gebeurd in Zandvoort Noord... Afgelopen tijd geweldincident. Twee personen zelfs zijn zelfs overleden. Bewoners willen gewoon aandacht voor hun buurt. Uh, ja, berovingen, steekpartijen, vechtpartijen. Is het hier huiselijk geweld nog? Het steeds, uh, lijkt wel steeds normaal te worden, maar het is niet normaal natuurlijk. Een grote groep wil zich verzetten en hier een hal toeroepen. En er uh, wordt een, uh, een tocht ingezet. En op twee locaties wordt dan even stilgehouden. Herdenkingsplaatsen. Ze willen een statement maken. En uh, ja, veiliger moet het allemaal. Ze willen zelfs meer camera toezicht bij alle flats daar. En WhatsApp groepen. Hij start om vijf uur. Morgenmiddag dus bij Pluspunt. En uh, om half vijf uh, verzamelen. En er, er nog wat koffie. En uh, het initiatief gaat vanuit de, de, de buurtbewoners. Maar ook de gemeente en de politiehandhaving. Het werkt allemaal samen om... Ja, in ieder geval die verbindenheid een beetje, verbondenheid een beetje op te roepen. Ik vind het mooi. Ja, zeker. zeker. Ja. zeker. Het is ook toevallig de flat ook waar mijn zoon woont. Dus dan denk oké. Oké, okay. okay, en heeft hij zelf ook wat Mag... dingen ervaren daar? Nou, nee, dat niet. Hij, okay. heeft wel gezien, hij kwam uit zijn flat om naar het werk te gaan. Toen zag hij ze bezig. Okay. Het reanimeren. Oh mijn god. Dat is wel heel heftig. Ja. Uh, er is uh, uh, groot nieuws, want er staat een echte trice, triceratops skelet. Staat er in Haarlem in de bibliotheek. Uh, hij is zes meter lang, twee meter hoog. Vast een dinosaurus, die hebben al van die moeke Een dinosaurus, ja. ja en, de, de, de, de, ze hebben echt lopen puzzelen. En, uh, hij is zes weken lang gratis te bekijken. Ze zeggen wel even, we gaan even naar de website voor het tijdslot. Zodat het niet enorm druk wordt. Maar uh, ze zeggen ook, van met uiterste precisie is toen de 160 kilo wegende kop... op de rest van het skelet gezet. Kop alleen al? Alleen de kop, moet je nagaan. Okay. Ja. En uh, ja, Ze waren op zoek naar T-Rex in Wyoming toen de tijd... En toen ze daar allerlei botten vonden... toen zijn ze verder gaan graven... er lagen zes of zeven van deze immense dieren. Dus het is, dat is echt een soort kudde. En uh, ja, ze zijn wel heel blij dat het er nu is. En als je daarheen gaat en je hebt dus die, uh, dat kaartje of die uh, code... dan kan je daarna kan je met die code kan je eventueel naar het Museum. Okay. Daar hebben ze ook nog wat meer aandacht aan dit uh, gebeuren geschonken. Zeggen, dan gaan... krijg je korting. Ja, ik wil zeggen, daar gaat het ook over dinosaurus. Ik vind ik alleen Want Dat krijg ik van die schilderij van die oude meesters. Dat heb ik wel gezien. Ja, ja. Dat is ja. boeiend. Maar het yes. is ook wel bijzonder om ernaast te staan. En, dan zie je pas hoe groot het ook echt is. Ja, ik heb het gezien pas geleden bij het ja. museum. Naturalis was het, geloof ik was dat Ja, ja. ja, ja. En ik, ik ben ik altijd nieuwsgierig of ze niet zo'n skelet zeg maar Dat je denkt van, uh, in elkaar hebben gezet... dat je zelf gewoon een nieuw dier hebt ge gepuzzeld. Dat je denkt, ja, dit is wel een heel nieuw dinosaurus. Nou, volgens mij, hoor, dat je daar en dan daar. Dan kom je weer gewoon op het Rexus, Raunus Rex uit, hoor. voor die beesten ook hebben. Rex. De ja. Ik ben dyslectisch. Een getuige gezocht voor een straatroof bij station... Politie uh, hebben twee personen al aangehouden, maar willen eigenlijk ook nog beelden opvragen. Woensdag 26 juni was dat bij station. Twee jongens van 17 jaar hebben aangehouden. Daar uh, liep een groep. Nou ja, ik denk dat er twee of drie mensen waren en die werden achterna gezet door een andere groep en uiteindelijk werd met geweld gemaand hun bezitting af te geven. Eén dacht we zelf fuck you, en die rende weg. En die wist van zijn aanvallers te, zich daarvan te ontdoen. En die andere die moest wel zijn spullen afgeven. En uiteindelijk zijn de daders richting het strand gelopen. Nu zijn ze op zoek naar meer getuigen. Ze willen precies weten wat heeft zich daar afgespeeld. Het was dus op 26 juni rond kwart over zes. Dus was je daar, heb je met je mobieltje net toevallig even opnames gemaakt. Nou, geef het bij de politie en dan kunnen zij inschatten hoe dat onderling is gegaan. Oké. Okay. Ja. Ja, ze gaan bij de tijdelijke fietsenstalling aan het Badhuisplein... gaan ze als proef van 1 juli tot en met 30 september 24 per dag camera-toezicht te houden. Hiermee hopen ze dus die uh, zal tegen te gaan. En ze willen alleen maar gebruik dan om te kijken of er fietsen als er fietsen verdwenen zijn. Dus wordt je fiets gejat? Wat moet je dan doen? Doe aangifte bij de politie. Hè? De, want dan kunnen ze misschien kijken of ze zien wie hem weg heeft genomen. Ja, ik heb gewoon goed verzekerd. Ik krijg gewoon weer de nieuwe. Ja, dat is waar. Ja, ja. Kijk op www.politie.nl om te kijken hoe je aangifte kunt doen. Ja. En direct digitaal kunt doen. En uh, ja, de, de politie kan dan eventueel camerabeelden opvragen bij de beheerder van de camera's. Dus het is wel interessant dat dat kan gebeuren. Gaat gebeuren. Ja, zeker. Nou, Santos krijgt deze zomer 100 extra parkeerplaatsen bij... Wethouder Martijn Hendricks heeft dat aangekondigd uh, afgelopen dinsdag bij de commissievergadering. Eerst moeten afspraken worden gemaakt met circuit en ook het uh, Zanddepot in uh, uh, Noord. P Noord wordt hij ook wel genoemd. Uh, daar moeten al even worden geregeld nog voor. En uiteindelijk zou daar 200 plaatsen kunnen. En uiteindelijk ook nog weer, uh, dat kan het oplopen, tot 400 uh, plaatsen. Misschien wel 1800 plaatsen. Dan is het wel een nieuwe manier. Dan worden de auto's gestapeld. Dus dan moet je wel even afspreken wanneer je je auto wil ophalen. Want als die auto zeg maar onder is. Ja, dan is het lastig. Dan moeten die andere auto's... Er? Nee, dit is verzinning gewoon. Goed, parkeren op het circuitpark zand wordt ook gerealiseerd. In de pakken pak, dan A, B en C. Daar moeten ook afspraken over worden gemaakt. Maar zo kunnen bij elkaar echt heel veel parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Onderneming, paap is ook gevraagd om op hun terrein nog weer vier auto's neer te zetten. En dan worden met shuttlebussen gereden naar Zandvoort. Jongens, het is aankomend jaar een, uh, een pilot, dus dat gaan ze uitproberen. Okay. en Misschien kunnen ze wel iets van deze dingen structureel doen. En dan uh, is Zandvoort echt voor de hele wereld beschikbaar om naar het strand te gaan. Maar helemaal goed. Die jongens juichen. Ik denk yo, kom maar ja, op met die nou conditie. Nou ja, ik denk, dat zou ook wel wat uh, in te halen hebben. Want het is natuurlijk ja. niet echt lekker weer. Nee, ze dus. hebben het zwaar. Ik merk het ook aan die prijzen. Die gaan worden steeds hoger. Ja, dus de logisch, Ze moeten het ergens vandaan halen ja. natuurlijk. Hè? Ja. ja, ik ben wel heel benieuwd uh, of, of het nou nog mooi weer gaat worden. Want ik heb al zitten kijken tot vrienden van mij gaan dus uh, in... in uh, op de lakens staan. Ja? En dan kijk je naar het weerbericht. Want het is continu. Het is gewoon 21 graden en zo. En, Blijf en onder de lakens. En een beetje wolk, een beetje regen. Huh. Ja, ja. Nou, niet echt fijn. Nee, nou goed. Als het mooi weer is, pak hem. Probeer hem te pakken. Volgende uur straks wel meer wetenswaardigheden. Toevallig plaatje. Beach weather, zo heet de band. En probeer het vuur aan te stoken. Dat wildfire. Zeker. I can help that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 Beach Weather en het heette Wildfire, het wilde vuur, laat het branden in jezelf. Ik heb uh, vandaag echt heel veel nieuwe plaatjes, onder andere ook de nieuwe single van Blossom. En je hoorde net al Jay Buck en Lola Young, dus ik heb gisteren altijd even in de bakken zitten kijken. Ik denk, oh, wat geinig allemaal weer. Grappige plaatjes die uit zijn gekomen. Goed, het uh, is Toebak leeft op dit een beetje uit de regenachtige zandvoort. Maar ach, maak dat eruit uit, je regen. Zeg, geniet gewoon voor het leven. Doe het op een andere manier in plaats van in de zon zitten. Huh, in de zon zitten krijg je er alleen maar kanker van. Huh. Ook vitamine heel... D, hè? Ja, Als je vind... nooit buiten komt, dan krijg je weer scheurbuik. Oh, toch? jeetje, je, je, blijf binnen, geen afstand. Hé, hey, dat heb ik eerder gehoord. Dat is alweer vier jaar geleden dat het riep, hè? Vier ja, jaar geleden. He, 20... Blijf binnen, u heeft buiten niks te zoeken. 13 maart 2020. Ik, ik kwam laatst ook inderdaad nog een mail tegen... die wij van de, uh, de werkgever hadden gekregen. Oké. Okay. Hoe oh, wat naar nou. Ja, oh, ja zeker. Plastic zakjes over vast. die microfoons. Blijf, blijf op afstand. Oh echt, een, echt, Een hele rare tijd, ja, ik heb er nog steeds een beetje... Uh... Nou, ik heb er allemaal niks last van. Goed, vandaag in de krant lezen in de huurmarkt wordt Afgelopen week een, uh, revolutie, uh, is er een revolutie plaatsgevonden. Na een uh, gestegel is de wet betaalbare huur van Hugo de Jong van kracht geworden. Ze hebben er ook weer een mooie foto bij geplaatst van Hugo de Jong. Die met zijn armen over elkaar met je zo laag in de camera kijkt. Zeg, van, ik heb jullie allemaal te pakken. Hugo de, de Groot, weet je, die man zit eerst. Nou, die ook met de corona en nu met de huurtoestand uh, aan gang is. En ja, ja de vrije huurwoningen die onder de middenhuurregeling vallen... mogen nu maar maximaal 1157 huur per maand uh, rekenen. Oh. Ja, dus... Uh, voor is een beetje, voor een beetje, een beetje la, aan de lage kant. Dus zeg maar 1200 euro per huur mag je maar vragen als je een woning hebt. Dat valt tegen natuurlijk. Oh. Dus, uh, uh, en nu uiteindelijk worden dus de woningen worden nu massaal verkocht. Ze worden allemaal gedumpt op de woningmarkt. En Ik moet zeggen, een vriend van mij die had ook een woning, een woning geërfd van zijn, van zijn vader en moeder. En die heeft hem nu ook maar te koop gezet. Maar hij denkt, ja yeah, shit... Vind je dat wel te weinig? 1200 opbrengst in de maand? Ik vind het, het toch wat. He, het is heel veel geld. Gewoon. Ja, ja. ik denk dat mensen dan zeggen, nou, dat doe ik er niet meer voor. Denk, nou, als jij, als jij dat extra hebt, ja. bovenop je AOW of zo, nou, dan mag je niet mopperen. En heel vaak is het oud geld, dus ik bedoel, voor mij mag die prijs wel een beetje omlaag. Ja. Maar je merkt wel dat heel veel huizen dus gedumpt worden. En die, ja. Hij heeft ook een, een tussenwoning dat ik denk, van, nou, daar kan je voor mij wel 4,5 voor krijgen. Maar hij zit op 3,60 een bot. En ik denk, nou, voor mij is dat wel een redelijk knappe woning. Maar goed, ja, dat uh, vindt hij dan weer tekort. Maar de, de, er worden dus, dus een stroom... Aan nieuwe studio's en kleine appartementen ook uh, gebouwd. Dat, dat is ideaal voor de singles en de ouderen. Maar ja, Hugo de Jonge heeft natuurlijk ook nog gezegd: Ja, je politieagenten en verplegers die moeten gewoon in de stad kunnen wonen. Die moeten snel Nou, dat zijn. Dat vind ik zeker, dat vind ik zeker. Maar die, daar zijn de woningen. En onderwijzers te, er zo. Ja, maar daar zijn die woningen weer te klein voor. Dus daar is nog lastig om daar de juiste woning voor te vinden. Maar er is wel een stap gemaakt. Er wordt er wel gekeken. Uh, hoe groot de woning is, is dus dat uh, een studio uh, ook voor 1200 gaat, maar een, een, een, een nee. vierkamerwoning ook? Nee, nee, nee, je nee. Nee, moet echt kijken. Als je een woning hebt, moet je kijken dus op internetsites... Uh, om te kijken welke punten je krijgt en hoe hoog jouw huur mag zijn. Oh, Oké. Okay. Ja, dat, is, uh, dat, is nou, dat vind ik wel fijn. Want ik, uh, als ja. je zit te redeneren dat ieder jaar je huur 50, 60 euro omhoog gaat... dan uh, op een gegeven moment dan merk je gewoon van ja, over tien jaar... Is, hier, is het gewoon 700 euro, euro duurder ja. dan dat het nu is? En ik denk van nou, dan wordt het wel een beetje ernstig. Gemiddeld wordt nu uitgerekend dat het 190 euro per maand gaat schelen gemiddeld aan huren. Oké. Okay. Dat is echt okay. heel veel geld. Dan blijf ik lekker toch maar zitten. Ook ja. al zit ik in mijn eentje in ja, zo'n groothuis. Wij zijn natuurlijk echt... Wij zijn natuurlijk de oude garde... die gewoon ja, dus daar... de hypotheek... al langzaam hebben afgesloten. Ja, maar ik heb een hypotheek... dus o, o, ik betaal, je betaal zit het zit al... een lage huur zit je al jarenlang. Ja. Als je eruit wil gaan... dan zou ik de gemeente zeggen... Paf! We gaan er wat opgooien. Hatje. Hatje. Nou goed. Ja, uh, zeker. Waarschijnlijk wel een redelijk goede uh, uh, onder... Uh, onderneming dit, van uh, deze meneer. Is trouwens, uh, ik weet niet of je het gehoord hebt gisteren, want ja. uh, het schijnt dus dat per uh, 7 juli zit er op alle nieuwe auto's die de showroom verlaten, verplicht een, ja. een reeks rijhulpsystemen. Oh man, ik vind, ik vind die richting aangeven, als je die aanzet voor je hier, hier links, nou hier Segt links. Zeg je dat dan? Hier, hier, nou, als je hem aan zetten, wel, dan meldt hij je, je elke keer waar je naartoe moet, als je oh. het ingesteld hebt. Menu krijg je dus elke keer dus, als je hem zelf niet uitzet, aanwijzingen, je rijdt te hard, of let ja. daarop. Elke keer zegt, een soort je moeder die over de schouder meekijkt. Ja, ja. jezus. Maar het schijnt dus wel bij die, die auto's, dat is iets van 1000 tot 2000 euro extra wat het per auto kost. Maar ik, uh, je hebt dus, een, dat heet ook een, de event data recorder. Hij dus dat er aan doos. Te komen. Ja, hij zat eraan te komen. Ja, maar ik vind het ook op zich ook niet verkeerd hoor. Nee, maar het, het is eigenlijk, ik pas alleen zat het filosoferen over wat zal het zijn over 30 jaar. Want denk ik, over 30 jaar kijken we terug. Weet je nog? In de jaren 90 en 2000 reden we zelf, weet je wel? Ja. We reden echt zelf gewoon. Ja. Dat stuurde in de handen of gewoon. Ze hadden we nog een Ik ga hier gewoon naar links. Spook. En nee, tegenwoordig wordt alles voor je geregeld is dan. De, de, de, de norm, denk ik. Ja, heel bijzonder. Want dat ja. is veel veiliger. Ik voorstel dat je gewoon over straat heen liep. Nee, dat doe je niet meer. Nee. Maar het is ook wel mooi. Van, hè, als je te hard rijdt, dan laat je auto aan je weten. Ik denk van, ja, dan, dan ga je ook wel een beetje rustiger rijden. Zelfs dat er echt zo'n alarm hoort. Eh, eh, eh, eh. Ja, ja. Daar word je ook helemaal niet vrolijk van. En daar betaal je heel veel geld voor. En uiteindelijk, ah. nu staat de politieagent langs de kant van de straat. Dit heb ik al honderd keer gezegd al. En die gaat hier proberen te flitsen. Dat is een heel spannend spel. Oh nee, ga ik nu langzaam rijden. En daarna ga ik weer harder rijden. Want dan ben ik uit zijn beeld. Ja, die zwarte doos wordt uitgelezen. En uitgelezen bij het... Bij het, bij het uh, weet je het nog meer? Uh, noem je dat nou? Als het een keuren, is. Ja, je, ja. je keuren. Of van, bij een ongeluk wordt je uitgelezen. Je krijg je gewoon een naheffing. Ja. ja, dat zei ik al. Hè? Van ja. de, je, hebt de, je hebt van die boxers ook. Hè? Dat je als je gaat parkeren of je zit op de tolwegen in uh, ja. Frankrijk en ja, Spanje. Ja. Dat gaat allemaal automatisch. En uh, dat je af en toe denkt van... Waarom heb ik nou geen kaartje eruit? Ja hallo, je bent al lang gesignaleerd. Ja. En, uh, <laughs> maar dat je dan hebt ook van... Uh, als je dan te hard rijdt, dat dan gelijk... Dan denk je, wil je pinnen? Dat lukt niet meer. Ja, je hebt de hele weg te hard gerekend, Je ja. hebt het tinkin, wordt tinkin. Uh, af ja. en direct afgehaald. En de meter op de dashboard ziet hoeveel geld je nog en ho hoe lang je nog hard kan rijden. Het ja. is allemaal voor je uitgerekend. Het is een oh, app voor. Erg. Ja, goed. Nou, we ja. zitten weer te fantaseren over iets wat snel gaat komen. Dit is een heel grappig plaatje. En eerste instantie denk je, nou, het, het, het zou wel. Maar je moet eigenlijk een videoclip erbij zien. Blossom. Je weet iedereen toch alweer weer te verbazen. Gary is het nieuwe album. En straks leg ik uit waarom hij zo leuk is. Gary. That wet night, Mr. Scott hasn't seen him since. It seemed to be well planned from the footage they have, but they can't see who actually took him. We have reason to believe this is the missing Gary. Who him? Oh, I knew mean, this would happen, I saw this on the news. That's Barry mate, I've had him years. There's loads of them around, you know. Mr Scott, it's not Gary. There's more than one of them, you know. What, what, another one? How many brothers has he got? <sighs> hey lads, have you seen it? It's all over the news. Well done to all of us, top class, take care. Uvangbare muziek. Blossoms. babbeltjaartjes uh, dingetjes in de muziek hoor. Oh, ja, Gary. Is een nieuwe single en het album heet ook geen Gary. En wat is er zo leuk aan je hoorde. Is al praten tijdens deze plaat. Gaat het namelijk over dat er een of andere aap. Een hele grote aap. ...uit een winkelcentrum is gestolen. Een hele grote aap. Nou ja, het is een nep aap natuurlijk. Maar goed, in het begin van de videoclip heb je dan iemand... ...en die doet een oproep. Last night between the hours of en wie is dat? Dat is niemand minder dan Rick Ashley. Ik, oh. Ashley, hebben ze zo gek gevonden om uiteindelijk... voor deze videoclip een boodschap in te spreken... dat ze op zoek zijn naar een aap. Nou goed, ja, misschien zat hij een beetje omhoog. Maar ik weet het ook niet? Maar goed, het is wel ja. heel grappig. En dan zie je uiteindelijk de band van uh, Blossom... zie je dan met de grote aap achterop een container... Op, op een trailer zie je door uh, Engeland heen rijden. Ja, je moet eens dus wat verzinnen ook, hè. Dat ja. is weer van nieuw. Goed, inbreken die 60.000 liter. Ja, zeker. Er is een vrouw geweest... die heeft, was waarschijnlijk een ex-nemer van het bedrijf... die heeft begin dit jaar miljoenen euro's aan wijn door de groot gespot. Maar waarschijnlijk is er dus een oude werknemer. En het is wel grappig, want als je het o, filmpje o, ziet... Dan, dan kan je aan de manier van lopen... kan je ook eigenlijk wel zien dat het een vrouw is. Dat is wel heel grappig. Nou ja, zeg. Maar... Uh... Oh <laughs> dat ja, je Je ziet ja. het ook gewoon. Waarom is dat? Met je toch een beetje op de tenen zo snel? Ja. Woehoe. Nou, die is pistof, of. Want wat is. ze ja, wat te een kort beetje... betaald gekregen? Ja, ze was blijkbaar heel erg ontevreden over hoe het werk ging. Yeah. En ze had het ook nog voor, voor, voor vooral voorzien op wijn uit het duurdere segment. Door een Kaga van 80 euro per fles oh. en de malabrigo van 45 euro. Yeah. Maar de politie ging er al vanuit dat het om een bekende ging. Want de inbreker kon ondanks dat het donker was eenvoudig de weg vinden. En ook is de tap van de wijn wat is een leek moeilijk open te krijgen. Oh, okay. Maar ja, de eigenaar is wel blij en gerustgesteld dat er iemand is opgepakt. Hij noemt nog altijd natuurlijk zondag dat er zoveel drank verloren ging. Ja, maar reken dat even uit gewoon. Hoeveel, ja. Zit er een liter in een fles? Ja, dus ze zeggen uh, <laughs> miljoenen euro's aan wijn door de groot. Dat is gewoon zo'n hele groot vat. Ja. Dus daar hadden wel, ik weet niet hoeveel fles mee gevuld kunnen en, worden. En dat is ook nog een belasting voor het milieu. Aldeel, alcohol. Nou ja, het, het scheelt misschien wel heel wat scheidingen... en uh, echtelijke mishandelingen misschien. Zo Hoewel, moet ik ook weer terug. Moet een fles helemaal van 80 wordt. euro... Dan, dan, dan, dan daar word je niet agressief van, omdat je er maar één neemt. Ja, klopt. Ja, als je dat z'n twee doet, dan blijft het allemaal wel goed. Bij, wil je een heel glas of wil je een half glas? Maar, nou, een, een klein stipje. Net een als, nipje. Net als met whisky, doe ik altijd een klein nipje om even die smaak in je mond te hebben. Ja. Ja. Oh, ja. goed. Nou goed, vandaag in de krant lees dat uh, ja, Biden heeft een brief heeft gekregen <laughs> van toch wel heel veel bekende mensen, heel veel maatschappelijke leiders. Oh. En die hebben gezegd: Alsjeblieft. Alsjeblieft, stop ermee. Oh. Maar goed, in een en interview. trekt zichzelf uh, aan? Persoonlijk? Nee. Uh, afgelopen uh, nee. nacht, geloof ik, heeft hij nog een interview gehad op ABC Nieuws. En daar heeft hij nog even toegelicht uh, toe dat hij echt de belangrijkste man is die Amerikaan kan redden van Trump. Hij is ervan overtuigd. Alleen God kan hem een uh, aanwijzing geven. Maar dat moet wel een hele rigoureuze uh, zeg maar, aanwijzing zijn. Dat zal zoiets zijn van. Ja, yeah, uit. Maar dat, anders gebeurt het niet. Anders gaat hij gewoon door. En hij zegt ook tijdens het debat met Trump destijds dat hij gewoon ziek was. Dat hij gewoon niet helemaal zichzelf was. Gelukkig. Ja, dan weten we dat hier God, Dat hij ziek was. Dat, dat, dat gaat niet meer gebeuren. Nee, zeker. Hij is 81, geloof ik. Zo. Dus hij is alleen maar herstellen, natuurlijk. Dat wordt er allemaal fitter op. Nou goed, laten we maar even dansen. bij. het uur uitgaan. Kamel Pat en Jay Buck. Again? Yes, Jay Buck. Niet zo man. Trying to impress man and me. to be someone. Try to be someone. You're caught up in the past. Show you living fast. You're talking, talking, but he's walking. I can't help but plan to be someone. Try to be someone. The money and the cars. Don't make you. But all you got is talking, you're looking kinda like El bien Dat ik ook. Ik ben gewoon iemand. Ja, maar niet op die manier. Dan wil je gewoon iets betekenen, weet je? Want dat je ook zo'n uiteindelijk de onderscheiding krijgt... die Rut ook heeft gekregen, natuurlijk. Krijg... dat krijg je niet zomaar. Dan moet je wel Wij echt iets doen. Wij burgers kunnen dat. wel begrijpen. We kunnen wel op ons buik schrijven, gewoon. Echt, doe maar gewoon aarde voor de buren. En probeer er iets voor te betekenen. Dan, uh, dan kom je ook wel goed terecht, denk ik. Nou, ik hoorde gisteren een verhaal. Want uh, jij, je ziet je af en toe te klessen. Ja? Van de mensen die wat voor een ander doen en helpen... En iemand die doet de tuin voor mensen. En die is dan eigenlijk, die wordt ervoor betaald. Ik word er toch voor betaald. En een kopje koffie lekker. Maar die vertelde, hij had een vriend en die deed klusjes ook voor iemand. En die heeft dus gewoon nu al drie huizen gekregen. Drie huizen gekregen? Ja, want er zijn van die mensen die alleen zijn niemand hebben. Hebben jullie wel nog ergens nog vrijwilligers nodig hier? Ja, niet eens vrijwillig, want hij doet het betaald. Oké. Okay. Dus dan ben je een soort uh, huisman, huishouderachtig. Dat je één keer in de week langskomt de middag. Heeft hij klusjes kon... te doen: schoon te maken en, en voor over geld. Ik bedoel, uh, je je dus daar zijn zeer eenzame mensen die ja? helemaal geen. Ja, en, geen... en die denken dan van oh. het is zonde: want als ik uh, doodga, dat geldt. Uh, er, er is niemand. En uh, mag jij mijn erfgenaam worden. Dat is mooi. Dus ik denk, oh, dat is een, uh, ook wel op, op, op, op, bijzonder. Een vriend van mij die heeft uh, ooit uh, ook een contact gehad, via de radio. Had hij met iemand een radioprogramma. Die kwam altijd het weer bij hem presenteren. En dan ging hij wel eens een biertje bij hem drinken. Die man was wat ouder, was twintig jaar oud dan hij. En uiteindelijk kwam weer hem thuis. En nou, groot huis met een schuur erbij. En, en uiteindelijk zegt hij, wil jij mijn executeur worden? Als ik overlijd, Dat jij dat dan voor me regelt? Hij zegt, nou heb financieel heb ik al wat verstand van. Dus uiteindelijk, overleed nou. hij een paar jaar later. En toen las hij, what the fuck, ik heb alles geerft. Ja. De rest van de familie was al rijk. En dus, hij had gezien dat uh, uh, Evert het niet zo breed had. Dus die kreeg al het geld. Oh. Allee, wat je dan bij krijgt allemaal is zoveel problemen. Je moet de belasting betalen, je moet het huis verkopen. Oh. Daar heeft hij wel wat aan overgehouden, maar het was wel heel veel werk. Ja, nou ja, als je dan dat erft, dan kan je misschien zeggen... ik neem iemand in die, die dat voor mij regelt. Nee, want dan, ga, dan lek je weer geld aan die kant natuurlijk. Hè? ja ja dus je moet het, wel... het is nou, goed, allemaal hij het... extra. Hij heeft het allemaal afgehandeld en is er niet slecht van geworden. Echt niet, maar hij was wel echt perplex gewoon. Wat, hoe kan dit joh? Ah. Maar goed, wij moeten zeggen, wij hebben ook al vrijwilligerswerk... bij het uh, dagverblijf waar ik werk. En ja, die betekenen gewoon heel veel. En ik vind het zo grappig om, die, om mijn collega's en die vrijwilligers... naast elkaar te zien. Die vrijwilligers komen echt... Uit dezelfde naartoe. En, vrij... en die collega's hebben gezegd. Nou, ja, ik hoop dat ik het vandaag red. Ben ik ben een beetje griepig. Die anderen komen gewoon op een tandvlees komen, is bij ons werk doen, weet je. Dat vind ik wel bijzonder. Gedreven mensen om je heen verzamelen. Dat is leuk. Ja, zeker. Ja, dus zeker. Dat is belangrijk. Nou goed, laatste plaatje voor 9 uh, uur. Ja, wat hebben we hier? Dead Cap Cutie. No Sunshine. Dat hebben we gezien. When I was young, lying in the grass, I felt so safe. No warming bath of sunlight, of sunlight. A vast open sky could do no harm. Like an embrace of mother's arms in sunlight. Here that came to pass More clouds appeared Till the sky went black And there was no sunlight No sunlight. Zeker, geen zonlicht meer. Ja, het is wel jammer. En dan moet je na die plaat draaien van die Suncream. use Suncream. Ja. Dat ik gisteren gestuurd. Dit is een nieuwe versie van uh, Suncream van Buzz Lambert. Ja. En die uh, man die heeft ook heel veel leuke films gemaakt. Maar hij heeft ook een plaat gemaakt over... ja wear Suncream. En met allerlei wijze lessen over het leven. Hoe je het moet aanpakken. En, ja. Ja, nou, echt heel grappig. Ga, die nu, ga dat nu maar luisteren. En dan... Uh, Ga je met een verfriste blik. De Ik zal hem binnenkort wel even tevoorschijn, want er zit altijd wijze les in weer. Dance in your own uh, living room. Ja, en dat, dat soort dingen. En uh, uh, uh, uh, elke interessante man die 40 is, weet soms nog niet eens wat hij wil worden. Dat soort dingen. En, uh, nou uh, we zijn uh, na 9 uur terug met de geschiedenis. Ja, zeker, heel veel geschiedenis. Het ritme van ZFR Via de kabel op 104.5.